Ons gevoel, dat speelt vaak zo'n belangrijke rol in ons leven. En dat geeft niet altijd aan wie we zijn. Je gevoel kan soms zo overheersend zijn. Je hebt hier een verbinding in je hersenen tussen je gevoel en je, he, je, je ratio. En soms gaat dat helemaal dicht, die verbinding. Dan gaat je gevoel de overhand nemen. Maar wij zijn niet wie we voelen, we zijn wie we zijn op grond van Gods woord. En eh, ik wil om te beginnen een heel klein stukje lezen uit de Bijbel, uit de geslachtsregister. Hebben jullie ook meegemaakt dat je aan tafel, dat de Bijbel werd gelezen, bij ons was dat vroeger. En dan werd soms het hele geslachtsregister gelezen. En dan dacht ik, waar is dat nou toch voor? Dat is toch, heeft toch absoluut geen zin. En toch staan ze er niet voor niks in. Ik begin bij Lukas 3, een stukje, het slot van een geslachtsregister. En daar staat iets heel belangrijks naar mijn idee. In Lukas 3, het gaat natuurlijk over, over de afstamming van Jezus en, en dat soort... Uh, Belangrijke dingen, maar als je dat geslachtsregister helemaal zou lezen. Lukas 3, en dan neem ik alleen vers 38 of 37. En Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Methuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Dat dacht ik op een gegeven moment... als wij dus van Adam afstammen... dan stammen we dus van God af. Dat weten we allemaal met ons verstand. Mijn gevoel, dat klopt nooit. Ik heb nooit het gevoel... oh, ik ben een afstammeling van God. Maar hier staat het heel letterlijk... Adam was de zoon van God. En ik had altijd wat moeite... Met de tekst van, al zo lief heeft God de wereld gehad. Eigenlijk het idee, God houdt van mij, want hij houdt van Jezus. Hij ziet mij door Jezus. Dan denk ik, ja, ik ben zelf dus helemaal niks. Hij houdt van mij, ja, omdat hij van Jezus houdt. Heb ik geluk. Ik ben zelf dus helemaal niks waard. Maar er staat ook in de Bijbel dat God ons al lief had toen wij nog zondaars waren. Toen zag hij ons nog niet aan door Jezus, zoals dat dan wel eens theologisch gezegd wordt. Maar hij zag ons aan en hij had ons lief, zo ernstig dat hij zei... Ik ga voor jou sterven aan het kruis, mijn zoon. Zoveel houd ik van je. En waarom? Ja, mijn gevoel snapt dan niks, maar even mijn verstand ook niet. Maar de Bijbel zegt het. Het woord van God zegt het, dat God ons zo verschrikkelijk lief heeft... En als het gaat over identiteit, dan, dan denk ik al gauw aan, aan seksualiteit. Aan, aan, ben je belangrijk? Wat heb je bereikt in dit leven? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat zijn mijn talenten? Wat vinden mensen van mij? Allemaal gevoelens die dan loskomen. Maar het belangrijkste is de basis dat ik een zoon van God ben. En Matthijs had het daar al over. Die zekerheid is zo belangrijk. We hadden het even over die hele beroemde preek van Henry Nouwen. Die sommige van jullie misschien kennen. Henry Nouwen, een katholieke priester. En die had het erover dat wij niet onze waarde moeten bepalen aan wat we doen. Of wat we hebben. Of wat mensen van ons vinden. Maar dat God zegt, jij bent mijn geliefde. En mijn gevoel. Dat, dat wil dat maar niet aannemen. Het, het voelt niet altijd zo. Die liefde voel ik soms helemaal niet. Maar het te beseffen en het tot me door laten dringen. Ik heb gemerkt dat dat de basis is van mijn identiteit. Want al die andere dingen kunnen me gestolen worden. Letterlijk en figuurlijk. Mensen kunnen je ineens niks meer vinden. Je, je kunt je auto kwijtraken. Je kunt je baan kwijtraken. En je gevoel kan soms... Helemaal niet lekker zijn. En de basis, als je dat beseft... die blijft dat God heeft je lief zelfs toen je nog zondaar was. Hoeveel te meer nu wij door genade... door het bloed van Jezus gereinigd worden van die zonde... als we dat geschenk aannemen. En dan, dan mogen we vrij zijn. Die kostbaarheid, daar wil ik een, een heel eenvoudig lied van zingen. Het heette briljant... En met ons verstand weten we allemaal, een briljant is niet zomaar een diamant, maar een hele kostbare diamant. Is ook nog eens een hele dure. En je gevoel zegt, ja maar zo'n diamant, zo'n stukje steen, dat is toch niks waard. Wat heb je eraan? Wat kun je ermee? Een ruwe diamant is kostbaar en gewild. Maar wie herkent zo'n steentje in het gras? Het lijkt niet heel bijzonder. Het lijkt maar heel gewoon. Een steentje met wat stukjes glas. Kostbaar, wat is het kostbaar? Een steentje zoals dit. Waar zoveel moois in zit Een kostbaar Zeldzaam exemplaar. Een kunstenaar Maakt van Zo'n grauwe Ruwe steen Een speciaal geslepen Diamant De kleuren van de regenboog Komen aan het licht, zo'n steentje, is gewoon briljant. Kostbaar, wat is het kostbaar? Een steentje zoals dit, waar zoveel moois in zit. Een kostbaar, zeldzaam exemplaar. Kijk jij op een steen, waar iedereen zich aan stoot? Of vinden heel veel mensen jou juist een kei? Misschien wel bijzonder, of toch heel gewoon? Nogmaals, mijn, mijn gevoel pakt dat niet altijd. Dat ik zo kostbaar ben. Wie ben ik? Om dat te zeggen, inderdaad. Maar God zegt het. Ik vind jou kostbaar. En hij is die kunstenaar. En wat, wat mij opviel... is in het verhaal van de verloren zoon... waarvan ik even vanuit ga dat, dat iedereen dat kent. Dat als die thuis komt, die verloren zoon... en heeft alles fout gedaan dat die vader dan niet zegt van nou jongen, je hebt wel een hoop werk laten liggen. Uh, we gaan even een vergadering houden, een werkbespreking, want we moeten snel aan de slag. Dat zou mijn gevoel een beetje rechtvaardigen. Van nou kom op, ik ben niet eens meer waard uw zoon te zijn. Ik, uh, ik ben een dagloner, we gaan aan het werk. Maar dat werk, dat, die goede werken, zijn niet de basis van onze relatie met God... Niet de basis van onze identiteit in hem. Dat is zijn liefde. Weet je wat hij zei? We gaan feest vieren. Mijn liefde is de basis. Dat andere is ook belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk wat we doen met en voor hem. Maar het is niet de basis. De basis is zijn liefde. En dat moeten we zo vaak horen om dat eindelijk te kunnen pakken. Valt mij op. Ikzelf in elk geval wel, en ik merk het bij veel anderen ook. En uh, ik ga het nu niet lezen, want dat gaat te lang duren. In Genesis 28, vers 20 gaat over Jacob. Jacob heeft een ontmoeting met God... en dan gaat hij het op een akkoordje gooien. Hij gaat een soort werkrelatie aan, een soort deal. Als u mij zegent, als ik op weg ga... En uh, u geeft me dit en welvaart en gezondheid. Dan zal ik u dienen. Een soort deal sluit hij, een overeenkomst. En het bijzondere is, God gaat daarop in. Hij geeft hem al die dingen. En als hij later terugkomt op die plek, Bethel, waar hij die, die ladder heeft gezien. Dan denkt hij eraan, dat is waar. God heeft me gezegend. Hij is trouw geweest zoals we gezongen hebben. En wat heb ik gedaan? Leugenaar. Gelijk het gevoel, Jacob. Maar God zegt, ik wil een liefdesrelatie. Ik wil, oké, okay, als jij zo wilt beginnen met een zakelijke relatie, juridisch ben je volmaakt. Mijn zoon, nou heb ik het even over ons, is voor jullie gestorven. Die, die grote schuld is weggedaan. Oké, okay, zakelijk zitten we op één lijn. We kunnen aan de slag. Maar dat is niet het niveau waar God wil blijven. Hij wil verder. Hij wil een vriendschapsrelatie met jou, met u en mij aangaan. En vrienden ben je niet van de ene dag op de andere. Vriendschap moet groeien. Daar moet je aan werken. We zingen zo makkelijk in kinderliedjes... Jezus is mijn vriend. Ja, ja Jezus wil onze vriend zijn. Maar ben ik een vriend van Jezus? Ik heb vier zoons. En de jongste is 24. En de oudste is al 36. Ik heb ook wat kleinkinderen. Ik zou nog iets van mezelf vertellen bij deze. <lacht> um... Mijn zoons zijn mijn zoons. Al zou ik ze nooit meer zien. Al zouden ze mij voor gek verklaren. En zeggen ik wil nooit meer je ontmoeten. Dan blijven het mijn zoons. Maar het feit dat het mijn zoons zijn. Wil niet zeggen dat het automatisch mijn vrienden zijn. Natuurlijk verlang ik daarnaar. Dat mijn zoons ook mijn vrienden zijn. En ik denk dat het bij God precies zo is. Hij wil jouw vriend zijn. Maar zijn wij zijn vriend? Of zijn we net als Jacob? We zeggen, ja, maar ik heb toch aan alle plichten voldaan. Ik heb toch uh, mijn werkjes gedaan. Ik ga naar de kerk. Ik, ik lees mijn Bijbel. Ik, ik vloek eigenlijk zelden. Alleen als ik op mijn duim sla. Maar verder nooit. En, en het zit goed van mijn kant. Ik denk dat we God dan zo verdrietig En hij zegt, joh... Je werkt oké okay, hoor, daarmee kun je iets laten zien. Maar ja, ik wil je hart, ik wil met je omgaan, ik wil je liefde. Kunnen we even dat plaatje zien wat er net al eventjes uh, tevoorschijn kwam over de vriendschapsrelatie op de beamer. Relatie driehoek. Dat uh, zag ik net al even voorbij komen. Je hebt namelijk uh, kennissen. Dat zijn hele oppervlakkige uh, relaties. De bakker. De postbode die je groeit. Iemand die je in een winkel wel eens ziet. Je hebt vrienden. Dat zijn mensen met wie je je hart deelt. Je hebt zelfs boezemvrienden. Dat zijn mensen met wie je alles durft te delen. Daar heb je er soms geen van. Want die zijn heel schaars. Vrienden zijn al schaars. Laat staan boezemvrienden. Als je geluk hebt... Heb je een seksuele relatie of geluk heb als het je gegeven is? Laat ik het zo zeggen. Paulus had geluk dat hij er geen had, zei hij. Maar dat is gewoon ja, hoe je daar tegenaan kijkt. Wat mij in dit plaatje raakt, is de allerintiemste relatie. Is die met jezelf? Je identiteit? Wie ben ik nou eigenlijk? Jouw gedachten, jouw onderlinge uitwisseling. Hoe kijk je naar jezelf? Wat is de feedback die je van jezelf krijgt? En in dat kleine driehoekje, in dat, die driehoeksrelatie zit God. Want hij kan in jouw geest zijn. Hij zit erbij. Als we hem dat toestaan. Zo intiem wil God met mij omgaan. Hij wil mijn vriend zijn. En hij, gaat er, uh, hij is er niet op gericht dat wij karweitjes voor hem doen... Want hij zei op een gegeven moment zelfs de straatstenen zouden kunnen jubelen voor mij als ik dat zou willen, zei Jezus. Maar hij zoekt naar onze vrijwillige liefde. Liefde is per definitie vrijwillig. En daarom kunnen we ook fout kiezen. En fouten maken is op zich nog niet zo erg. Dat deed David ook, dat deed Abraham. Allemaal maakten ze fouten. En, en ze waren bereid om te veranderen. En dat maakte hen geliefd bij God. Heer, als u er verdriet van hebt, dat ik zo leef, dat ik zo denk, dat ik zo handel, dan wil ik samen met u veranderen naar uw beeld. Maar ik kan het niet, help me. Ik, ik, ik, ik ben niet machtig genoeg. Geef niks, joh. Verloren zoon, kom binnen. We vieren feest. Oké, okay, er is werk te doen. Dat komt. Maar de basis is mijn liefde. En die liefde is, is constant. Zit daar niet over in. Ga alleen voortdurend, dagelijks, elke minuut, elke seconde in op mijn aanbod van liefde. En laten we samenwerken. Laten we samen wandelen. Net als God met Henoch deed, met Abraham, Met David communiceerde. Alleen soms kon hij hem niet bereiken. Toen moest hij de profeet Nathan sturen met een of ander kinderverhaaltje. Waar David zei, die man moet sterven. En toen zei Nathan, maar dat ben jij. En hij is. En God wilde hem niet. Kwijt. Hij wilde hem bereiken. Hij wilde zijn hart weer terug. En dat wil God ook bij ons.